Zes uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. De vermiste Limburgse vrouw levend teruggevonden in Spaans Natuurpark. Minister Roosentaal bezoekt politietrainers Kunduz... en Winterspelen 2018 in Zuid-Korea. De vermiste Marianne Goosens uit stramp Rooy is terecht. Zo'n drie weken geleden verdween ze spoorloos... tijdens haar vakantie in Zuid-Spanje. Drie wandelaars vonden haar gisteravond in een uitgestrekt natuurpark... ten noorden van de bladplaat Nerga. Omdat ze daar geen bereik hadden met hun mobiele telefoons... zijn ze teruggelopen om hulp in te schakelen... Een reddingsteam slaagde er uiteindelijk in om de Nederlandse vrouw rond het middaguur naar het ziekenhuis te brengen. Ze is verzwakt, maar ze kan lopen en ze heeft ook al gesproken met haar familie, een vriendin van Marianne.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 Minister Roosentaal heeft een bezoek gebracht aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Het was voor het eerst dat een Nederlandse bewindsman Kunduz aandeed. Roosentaal sprak uitgebreid met de militairen en agenten die als kwartiermakers in de Afghaanse provincie zijn. De minister zei dat hij vooral kwam om steun te betuigen en sfeer te proeven. Vanavond vertrekken vanaf Schiphol negen Nederlandse politiefunctionarissen naar Kunduz. De Nederlanders in Afghanistan mogen alleen geweld gebruiken... om zichzelf of anderen te verdedigen. Rosenthal wilde koendo's maandag al bezoeken... maar dat bezoek werd twee keer uitgesteld. Eerst om veiligheidsredenen en later bleek zijn vliegtuig defect. Op de Albert-Kuipstraat in Amsterdam heeft de politie geschoten op een auto. Twee agenten op de fiets wilden de auto aanhouden voor een routinecontrole... Maar, maar de bestuurder reed op de agenten in, zegt de politie. Die wisten gelukkig tijdig uh, van hun fiets te springen... maar zagen onder andere... Hoe die auto ook over hun fietsen heen reed. Daarbij is door de collega's meerdere keren gericht op de auto geschoten. Die auto is vervolgens vandoor gegaan. En even verderop, en dan hebben we het over de Hobbermarkade... klemgereden door andere politiecollega's. Daarbij zijn twee verdachten aangehouden. Bij het schietincident is niemand gewond geraakt. Voorzitter Edith Snoei van de Abfacabo FNV stapt op. Volgens haar zijn er de afgelopen tijd verschillen van opvatting ontstaan... tussen haar en het bondsbestuur van de Abfacabo. De oneenigheid gaat vooral over het pensioenakkoord... dat de FNV heeft gestoten met de werkgevers en het kabinet. Dat heeft tot veel discussie geleid binnen de vakcentrale.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 Het afluiserschandaal is voor diverse bedrijven al aanleiding geweest om niet meer te adverteren in de krant. De Olympische Winterspelen in 2018 worden gehouden in Pyeongchang in Zuid-Korea. Dat heeft IOC-voorzitter Jacques Rogge bekendgemaakt. De 23e Olympische Winterspelen in 2018 zijn aan de stad Pyeongchang <tied>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 Het was niet groot en het verbaast ons wel een klein beetje dat daar de sting geknapt is. Maar wij hebben wel sterk vermoeden dat uiteindelijk de oorzaak is het branden bij het hunebed. De schade aan het Rijksmonument wordt geschat op 15.000 euro. Of het hunebed wordt gerestaureerd is nog niet bekend. De vijfde etappe in de Tour de France is gewonnen door Mark Cavendish. Hij bleef in een massasprint Philippe Gilbert net voor. In de etappe van Carré naar Cap Vreel aan de Smaragdkust sprongen verschillende groepjes weg, maar uiteindelijk kwam het peloton enkele kilometers voor de streep weer samen. Robert Geesing kwam na 70 kilometer samen met een aantal anderen ten val, maar de Rabo koppman kon weer aansluiten en lijkt niet ernstig geblesseerd.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 En op de A2 naar Maastricht, tussen Kelpen en Gratem 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. A9 naar Alkmaar, tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen, 10 kilometer. En ligt daar glas op de weg. Twee reistokken zijn er nog dicht. En de A15 richting Europoort, daar staat tussen Pernis en de tunnel 8 kilometer. Doei. Basel. Tot ziens. Hi, Nederland neemt in tempo afscheid van de strippenkaart.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 excellence simply delivered twitter je spaardoel van vroeger en maak kans op duizend ouderwetse guldens kijk op rabobank.nl slash twitter en doe mee met hashtag jeugd spaardoel Het dom van tek. Zeven minuten over zes, u bent weer terug bij Radiotour. Zoals gebruikelijk het laatste kleine half uurtje. Met straks het touroverzicht, maar ook nog wat aandacht voor andere actualiteit. Want een luchthaven zo groot als de stad Amsterdam, dat komt niet elke dag voor. Waar komt die dan te staan? Jawel hoor, in Peking. Het moet de grootste luchthaven ter wereld worden. En in 2017 moet die er staan. En het is een Nederlands bedrijf gelukt. Het Nederlands ingenieursbureau, NACO, kreeg vandaag te horen dat hun ontwerp daarvoor is uitgekozen. En directeur Rick Krabbedam laat aan verslaggever Eva Wiesing de plannen zien. Als je van hier naar deze kant kijkt, dan is dit het noorden van Amsterdam. En dit is ongeveer waar Schiphol zelf nu ligt. Het is dus een enorm uh, gebied wat in één keer ontwikkeld wordt en helemaal uh, vliegveld wordt. En wat, waar zitten nou de, de eigenaardigheden in, de unieke aspecten? Nou, het is natuurlijk heel erg groot. Dat, dat is al bijzonder uh, op zich. Er zijn geen vliegvelden in de wereld die zo groot zijn uh, als dit vliegveld. Acht uh, runways, uh, start- aan landingsbanen zeggen we in Nederlands. Uh, parallel allemaal, allemaal in dezelfde richting. Die het mogelijk maken om gelijktijdig een heleboel vliegtuigen te ontvangen uh, of te laten vertrekken. Acht tegelijk? Tegelijk. Uh, en die dan ook allemaal na de landing of voor het vertrek over dit terrein uh, zich verplaatsen en dus een enorme bedrijvigheid geven aan de, aan de luchtzijdige kant, zullen we dat zeggen. Um, en dan uh, die gebouwen, Want wat, wat is nou de uitdaging voor u geweest als je naar dit ontwerp kijkt? Nou, Je, je moet je voorstellen dat deze gebouwen uh, enorme grote oppervlakte zijn. Um, als je dit vergelijkt met Schiphol, dan heeft dat ongeveer dezelfde vorm. Maar ook op Schiphol worden de afstanden om te lopen voor de passagiers al heel erg groot. En op een gegeven moment loop je tegen... ...de grens aan van wat nog voor passagiers aanvaardbaar is. Nou heeft u ook uh, die grote terminal nog geen drie jaar geleden in, uh, in Peking ook al neergezet. En nu al te klein? Nu al te klein. Die terminal is uh, gebouwd voor de Olympische Spelen. Was één jaar voor de Olympische Spelen klaar. Die is nu drie of vier jaar na de opening uh, gewoon vol. Nou, bent u niet de enige Nederlandse ingenieur die in China actief is. Er worden gebouwen neergezet, televisietorens. Is dat iets waar Nederlanders kennelijk goed in zijn... of zitten daar de hele internationale architecten en ingenieurswereld? De hele wereld, Amerikanen, Europeanen, Engelsen... die zijn allemaal actief in China. En al jarenlang. Maar wij waren er al in 1984. En we hebben al die tijd projecten gedaan en een goede verstandhouding met, uh, met de Chinese klanten op dit gebied uh, opgebouwd. En dat was de crux? En dat is heel belangrijk. Het zijn nog dezelfde mensen die er ook twintig jaar geleden al werkten... die nu ons deze uh, prijs hebben gegeven. Radio we gaan het hebben over de etappen van vandaag. Mark Cavendish, die werd in de derde etappe al verwacht als winnaar. Maar toen lukte het allemaal niet. Maar nu in een rommelige massasprint in die vijfde etappe lukt het hem dus wel. Het is Thor die voorlopig de leiding heeft hij Het redden op. is het toch Philippe Gilbert? Philippe Gilbert! Philippe Gilbert, die komt daar op de streep af. En wat is het nog ver? Het is Cavendish! Cavendish toch nog voor Philippe Gilbert en de Rogas. En eerder in die etappe bij de super tussensprint voor de groene trui... gaat het toch behoorlijk mis in het peloton. Want een aantal renners smakt tegen de grond. En daarbij tot onze schrik ook de kopman van de Rabobankploeg. Robert Geesink is gevallen. Robert Geesink is gevallen en heeft pijn. Ja hoor, dan gaan we het krijgen. Na zo'n uh, bijna, wou ik zeggen, stomme tussensprint... zul je altijd zien dat de Nederlandse hoop op een goed klassement... ja, hij schreeuwt het uit van pijn hoor. Hij is gevallen waarschijnlijk op zijn hand, op zijn pols. Er ligt nog een andere renner op de grond. Die ligt er absoluut absoluut niet lekker bij, maar Geesing probeert weer op de fiets te stappen. Geesing kan de etappe gewoon uitfietsen, heeft veel last van zijn elleboog. Verder lijkt alles in orde, zegt ploegleider Adrie van Aulneringen. Bottelen zijn heel, we gaan niet naar het ziekenhuis. Kneuzingen, kan ik er nog aan toevoegen, maar dat is het. Maar dat is voldoende. Ze rijden 70 in het uur als hij valt, en dan kom je niet lekker terecht. We hopen straks zelf ook nog even te horen. Dat schijnt misschien toch te gaan lukken. Van Houwelingen maakte zich overigens na die val van Gezink vooral druk over de hulp die zijn renner kreeg. Of beter gezegd, niet kreeg. Er rijden meer camera's rondomheen dan uh, dat er een dokter bij kan komen. Dus jij wil zeggen, hij heeft geen hulp gehad van, uh, van die officiële artsen? Nou, pas na 20 kilometer, denk ik. 20 kilometer na de valpartij. Overigens is die valpartij van Gezink niet de enige valpartij hoor, van de dag. Jongen, jongen, het is wel bijltjesdag hoor. In de Tour vandaag eerst Robert Geesing, Brujkovic. Nou, ik denk niet dat hij nog op de fiets stapt. En nu is Alberto Contador gevallen. En behoorlijk ook hoor, want je ziet dat het shirt op zijn rug toch behoorlijk beschadigd is. En uh, ja, er door en Gezing weet dus uiteindelijk gewoon terug te keren in het peloton. Met het peloton te finishen. geldt niet voor Brejkovic, die de strijd na een val moest staken. En ook de Fransman Kern behoorde vandaag tot de uitvallers. Bonen raakte achterop, maar was wel op tijd binnen. Uiteindelijk won dus Cavendish voor Gilbert en Rogas. En deze Rogas houdt dan ook gewoon de groene trui. En Thor Husshoff werd tiende vandaag behoudt ook na deze etappe de gele trui. Gezing staat nu vijftiende, nog steeds op 20 seconden. En de bolletjes trui, Kerdel Evans, mag hem morgen gewoon weer aandoen. natuurlijk Elvis Presley. Heerlijk met uh, little less conversation voor jong en oud, zeg maar. Om kwart over zes. We hebben het al heel veel over hem gehad. Maar we willen hem graag zelf horen. En dat is gelukkig toch nog gelukt. Het gaat natuurlijk allemaal om Robert Geesing. Hij die zo hard en val kwam veel pijn had. Maar goed, inmiddels ging hij douchen, kwam daar vandaan. En toen sprak hij toch nog gelukkig met onze eigen Hancock. Ja, Robert, hoe is het? <laughs> ja, eh... Uh een beetje balen natuurlijk uh, ja, De sprint die was net geweest en uh, die sprinters komen teruggezakt en uh, uh, ja we gingen heel rap, het ging naar beneden en, uh, ik denk misschien 60 of een uh, Embrykovic valt ik weet niet, die raakt een wiel van, van zijn voorganger denk ik en, uh, ja, hij rijdde er net langs af zeg maar om naar die sprint weer uh, positie voor in te nemen en uh, Garate valt voor mij en uh, ja, daar val ik overheen, Baredo weer over mij we lagen daar en uh, ja, het ging redelijk hard, dus we uh, hadden op mijn rug gevallen. En, uh, dat deed wel erg zeer, het eerste stuk. Aan het einde kwam ik wel weer beter door, dus uh, geef wel een goede verhaal voor de komende dagen. En, ja, ik heb me... meest last van? Ja, mijn elleboog is weer... Uh, ja, dat was al een keer uh, open geweest en dat is weer open. Uh, ja, meest last van mijn rug, onderrug en uh, de rand van mijn lekker zeg maar, waar ik op gevallen ben. Hoe zit dit met je, ja, ja met je moraal, want ja daar is het echt lekker voor natuurlijk. Nee, nou ja uh, dit soort hectische dagen, waren al gezegd super en uh, op geblazen. Dus daarom uh, voorin koersen. En uh, je ziet dat ze overal vallen ook voorin. Uh, Konte lag uh, even later ook nog weer, en die lag daar vooral, en ik uh, was daar vooral over de wielen van Luipijmen en die ook al lag. Dus, uh, ja dan veel valpartijen. Ik was blij dat ik op het laatste er doorkwam erdoor uh, Dankzij de mannen ook. Uh, pff, aan het begin dacht ik, zag ik het echt even niet zitten. En nu uh, voelde ik me al een stuk beter. Dus ik zal even afwachten zijn hoe het vannacht gaat. Ja, mijn hele rug is uh, geschaafd. Omdat ik daar een beetje op doorgerold ben. Dus uh, ja, het is klote. Maar uh, ja, ik uh, kon er nu veel aan doen. En ik kan er wel veel aan doen. Dus, uh, dus nu de komende dagen weer uh, herpakken. En uh, er zijn er een aantal dagen voor dat het echt uh, lastig wordt. Dus uh, ja, wat ik al zeg, halverwege koers was ik de moraal even kwijt, maar uh, nu weer een beetje terug. En uh, ja, ik ben allemaal dankbaar dat ze me zo uh, doorgesleept hebben. En, uh, uh, ja, wat ik al zeg, het is gewoon baan. Ik bedoel, ja, hier uh, ben je maanden aan het uh, voorbereiden geweest en uh, dan uh, ga je op je kloten En uh, uh, ja, ze vielen vandaag uh, met bosjes en uh, links en rechts van de weg. En ik ben blij dat ik uiteindelijk in de finale nog goed zit, maar... Uh, ja, ook weer zo'n finale. Ik denk van, uh, volgens mij uh, zijn uh, de organisatoren iets te veel op zoek naar uh, spektakel... in plaats van uh, naar een, uh, een koers waarbij wij uh, op een fatsoenlijke manier ons werk kunnen doen. Want ja, uh, yeah, het, uh, het is wel linkersoep zo. Maar uh, yeah, wie ben ik om daar wat van te zeggen. Goed slapen en dan uh, ja, hopen we dat morgen dat je wat kan. Ja, ja het komt goed ja, morgen zal nog een dag uh, zijn om door te komen. En hopen dat daarna... Uh, en ja, ben ik gaat Robert Geesing dus in gesprek met Han Kok. Mocht u het gevoel hebben, is er wat met mijn radio? Nee, af en toe zat er een tikje en viel het even weg. Maar we waren natuurlijk zo blij dat wij deze lijn nog hadden. Dat we met lichte excuses denken, u toch een groot plezier gedaan te hebben... om naar Robert Geesing te kunnen luisteren. Uit Vierenhouten, laten we er even meteen op aansluiten. Want dit is het klassieke wat gebeurt. Uh, uh, een val, heel veel pijn, een soort herstel in de rit. Dat kunnen een heleboel andere sporters zich nauwelijks voorstellen. Maar wielrenners herstellen dan in 40, 50 kilometer. Maar de grote vraag is eerlijk gezegd niet eens hoe hij naar bed gaat... maar vooral hoe hij opstaat, denk ik. Hè? Het opstaan is, uh, is, een, is, een, is een probleem. Gewoon morgenochtend. En dat stelt hij zich nu al een beetje op in. Dus dan wordt het wat minder lastig. Je weet dat het er is. Je voelt het uh, nu met iedere beweging die je maakt. Uh, iedere hobbel die de bus neemt op weg naar het hotel... Onder, nu, waar ze nu mee bezig zijn. Ja, de, het feit ligt er. En, uh, het is nu weer uh, de kijker op morgen... en, en ondergaan wat, je, wat er is overkomen. Dat is de dat is belangrijkste... En, het probleem eigenlijk van een gevallen renner is uh, op het moment dat je gaat fietsen... gaat alles weer in beweging, blijft niks meer stilstaan, gaat het bloed weer stromen... gaat dus niet ophopen, blauwe plekken worden minder. Uh, dat zijn allemaal hele belangrijke aspecten die heel belangrijk zijn om juist wel weer te gaan fietsen. Met je stil gaat zitten en zeggen ik heb pijn, ja, dan ga je liggen jammer. Hè? Maar dan gaat ook wat ook gebeurt is, dus je lichaam staat stil. Die, die pompcirculatie van je hart het gaat langzamer... Het bloed blijft tussen de spieren zitten, onder de huid zitten... worden grote blauwe plekken. Nou, dat, dat geeft het grootste probleem. Maar toch even, eh, er zit ook een soort onvoorspelbaarheid in. Want eh, mensen die nu in de auto zitten het niet gezien hebben... en die het straks nog ongetwijfeld een keer gaan zien... hij stuitert echt twee, drie keer in de rond... met een enorm hoge snelheid op een stukje net na die sprint. Dus je hebt ook een beetje onduidelijk... je voelt nu een aantal dingen... maar je kunt ook nog allerlei dingen, noem ik maar, gaan voelen... waarvan je niet weet dat je ze hebt überhaupt. Hè? Ja, als je vanavond je, je, je bakje yoghurt met krusli op eet... En, uh, dan kon je wel eens andere dingen gaan voelen als uh, hoe die zich nu voelt. En het allerbelangrijkste is morgen die etappe. Er zit toch een etappe met weer op en af. En, ja. en derde categorie, vierde categorie. Uh, klimmetjes. En wat je lichaam doet na zo'n valpartij, dat, is, dat, dat, dat schiet in die cortisonspiegel. Die, die schiet naar beneden toe. En die is alleen maar bezig met, uh, met herstellen, huid. Uh, alles moet weer uh, opgeknapt worden. Terwijl je eigenlijk je herstel nodig hebt van de inspanning van vandaag. En dat is een beetje het grootste probleem morgen. Hij voelt zich morgen gewoon slecht. De hele dag slecht in de hele etappe. En nou zegt Van Houwelingen en Gezing zelf gelukkig... het zijn nog niet dé etappes waar het dan zeg maar gebeurt. Want dan zit je natuurlijk ook qua moraal veel minder goed. Maar een gewoon iemand zal toch denken... en ik behoor bij die gewoon iemand... ik moet morgen 225 kilometer naar Ligieu fietsen. Dat kan je toch nauwelijks een hersteldag noemen? Of is dat dan toch ook dat je hoopt naar een, anderhalf half uur door die bloeddoorstroming en zo... dat alles weer een beetje normaler gaat voelen. Ja, het is een beetje jammer dat morgen de langste dag van de tour is voor ja. Robert. Dat is absoluut zo. En ja, het feit, hè? we kunnen er niet omheen. Hij moet door en over drie dagen moet hij weer goed zijn. Maar dan begint het echt lastig te worden. En dan uh, mag hij ook geen excuses hebben van... Uh, het ging eventjes niet. Dan, dan moet het gewoon... En... Morgen zet je die halve ploeg uh, om hem heen. Dat doe je toch al normaal. Maar nu nog meer om hem zoveel mogelijk... noem het maar uit de wind uh, zo lang mogelijk goed uh, te laten koersen. Ja, je kunt niet, niet constant met acht man uh, om Robert heen rijden. Dus het zullen groepjes van vier zijn die het eerst drie man... en dan weer drie man en elkaar een beetje aflossen op die manier. En zorgen dat Robert het zo makkelijk en zo goed mogelijk heeft. Zo, uh, zoals het kan. En als de wind een beetje gunstig staat, dan is dat een voordeel. Maar gezien... de de hectiek van vandaag zullen ze morgen ook wel weer op een hoede zijn... hoe het eraan toe gaat. Dan toch weer even terug naar de koers van vandaag. De valpartijen laten we voor wat het zijn. En we kunnen niet anders dan hopen met velen... dat Robert Gezing wat dat betreft morgen redelijk die dag gaat doorkomen. We krijgen een sprint. Um, en als je nou uh, weer in je auto zit en je hoort de eerste tien... dan denk je, god, zou het wel een sprint geweest zijn? Want bij Cavendish denk je aan een sprint, maar ik zie Gilbert. Galopin ben ik eerlijk in ook niet altijd erbij. Sebastian Hinault, Bonnet, Daniel Os. Natuurlijk, allemaal mensen die hard kunnen fietsen, maar eigenlijk mis je een aantal namen, dat je denkt, het was toch een sprint? Ja, het was een sprint, maar de sprint was met een aanloop van omhoog naar beneden. Het begon op drie kilometer voor de streep eigenlijk al. Linksom, rechtsom. Um, voor de laatste kilometer een hele lange en toch vrij steile afdaling, waardoor er echt hoge snelheden waren. En als je daar dus op plek 25 zit, ben je al gezien. De laatste kilometer inrijden met, met 65 kilometer per uur. Dan kun je niet meer opschuiven. En dan is het toch de sprint omhoog. Die bepaalt dat Kevin is toch nog een kans maakt. Vanuit een positie, denk plek 10, 11 dat hij vandaan komt. En de rest is een klein beetje aan het stilvallen. En hij komt van achteruit over de laatste heen gejumpt. En het bijzondere was dat daar waar hij normaal met die hele trein als het ware wordt afgezet... en je eigenlijk 800 meter voor de spreep al weet, daar is hij. Dachten we eerlijk gezegd nu dat hij weer gezien was, hè. Ja, hij gaf zelf in zijn commentaar dat, dat hij verbaasd was. Thomas ging aan op ongeveer 400 meter voor de meter om de langste rij nog. En hij dacht, ja, ik moet, ik moet puntjes verzamelen voor de groene trui. Dus ik dacht van go, go, Kev, go. En hij ging, hij ging en hij zegt, mijn benen bleven maar goed. De pijn bleef weg en ik, en ik won de sprint. Ongelooflijk, zei hij. Ongelooflijk. Nou, uiteindelijk verandert er weinig. Huushoff maakt een hele sterke indruk. Blijft gewoon voor Evans, die ook steeds voorin overigens zitten. En ook zelfs bij dit soort sprints gewoon weer helemaal voorin uh, te vinden is. Het secondenspel. Niemand heeft uiteindelijk grote schade opgelopen. We hebben het helemaal niet gehad over door. Leek mee te vallen. He. Straks uh, klauterde uh, snel overend en straks een duimpje omhoog. Daar, daar hoeven we geen zorgen over te hebben. He. Uh, ja, de tweede keer gooide hij zijn fiets nog even flink ja. aan de kant. En uh, je zag wel een paar uh, goed, grote gaten in het shirt op zijn rug ook. En achter op zijn schouder. Dus die... Die gaat ook wel wat voelen, maar die, die, is, die is er beter vanaf gekomen dan Robert. En laten we hopen dat Robert toch uh, eventueel uh, een uurtje extra in, vroeger kan inslapen vanavond. En dat ja. hij morgen weer lekker opstaat. Morgen gaan we naar Ligeu langs de dag. 225 kilometer kunnen we heel ingewikkeld over gaan doen. Massasprint? Ja, we kunnen er een ingewikkeld over doen. <lacht> het, het, is, het, is, het is voorspelbaar. Uh, toch weer de ploegen die het samen gaan doen. En anderzijds. Uh, zijn er uh, jongens die ontsnappen, de bergtrui is te, te koop morgen. Hè. We hebben drie klimmetjes waar net wat meer puntjes te verdienen zijn. En daar, uh, degene die morgen de drie sprintjes wint, die heeft de trui. En dat is ook weer wat waard. En daar kan ook weer op gereden worden. Dus er zullen aanvallers komen, toch? vanuit het Nederlandse hart dan even denken... denken we even niet aan Oranje-Blauw... maar aan Johnny Hoogland morgen. Dan, uh, die, uh, ga we, jij tippen, nu al? Dan zeggen we go, Johnny, go. Die heeft uh, een rustdagje genomen in die zin. Ja, die neem je nooit in de toer, maar je snapt wat ik bedoel. Die heeft de hele dag, want, want die, die wil morgen, maar... bijvoorbeeld Föclair, je kunt er een aantal voorstellen... Hè, die wel willen morgen. Ja, Föclair heeft zichzelf even getest... en die, weet, want die voelt zijn benen en die, het zag er goed uit. Er staat een goed snit op. en De kans voor, voor morgen met zo'n trui, dat is toch heel erg mooi. Dan kun je twee dagen in rondrijden voordat je hem uh, weer kwijt gaat raken. Ja. Het, het zijn mooie dingen. Dus uh, mogelijkheden. En een stiekem pakt. Uh, een aantal mogen aanvallen om, om die trui te rijden. Als jullie ons ook een beetje helpen dat het een man gesprint wordt. Of, of wordt er zo <laughs> niet in die hotels aard? zeggen het zijn nou, we is eerlijk. Je wordt nee. toch gewoon aan tafel vanavond besproken met een klein champagne. Kom op. Nee, ja, er is maar één ploeg die champagne drinkt vanavond. De rest die likt zijn wonden. Want er waren toch belachelijk veel valpartijen vandaag. En dat... Uh, ja, dat gaat ook een beetje meespelen morgen. Nou, we gaan de rit eh, morgen volgen. We komen bijna richting het einde van deze uitzending. Zometeen natuurlijk het bulletin van half zeven. En daarna de collega's van WNL, de avondspits. Alex de Vries, goedenavond. Wat eh, gaat er bij jullie eh, langskomen? Hallo Tom, nou we gaan uh, praten met de baas van de Universiteit van Utrecht, Yvonne Verrooy. Die kopt hem uh, flink in voor staatssecretaris Celstra. Geen zesjescultuur, maar dikke achten. En vertrekregelingen voor bestuurders en ziekenhuizen nog altijd. Te Riant. En je ideale taxichauffeur hebben staat door Elk moment dat je maar. Maar wilt dat zometeen, Tom? Oké, okay, dat zometeen na half zeven. Denkt u, ik wil het allemaal nog eens op een rijtje zetten? Is er vanavond natuurlijk de avondetappe. Morgenochtend tussen half negen en negen kunt u ook weer over de Tour van Alles horen. De proloog op deze zender om rond elf uur morgenochtend. En om twee uur morgenmiddag zijn wij er weer. Zit Dion in de Graaf hier? Gaan we de etappe naar uh... Uh, uh, Lisieux volgen. Filemon Wesseling is morgen onze gast in deze studio. Aard Vierhouten. vanaf 4 uur gaat dan weer uitleggen... waarom het toch een massasprint wordt. Want dan gaat het uiteindelijk natuurlijk gewoon worden. En wie weet dat Jodie Hogeland morgenavond... wel een bolletje aan mag leggen. Wie het weet mag het zeggen. Belangrijkste vraag voor het Nederlands wielrennen... is natuurlijk hoe Robert Geesink morgen zijn fiets bestijgt. En hoe hij de dag van morgen door gaat komen. Wij gaan deze dag afsluiten. Thor Huzoft rijdt gewoon morgen in het geel. Kadel Evans staat tweede. En Frank Schlek...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 Voorzitter Edith Snoeij van de AVACabo FNV is opgestapt. Volgens haar zijn er de afgelopen tijd verschillen van opvatting ontstaan... tussen haar en het bondsbestuur van de AVACabo. De oneerderheid gaat vooral over het pensioenakkoord... dat de FNV heeft gesloten met de werkgevers en met het kabinet. Dat heeft tot veel discussie geleid binnen de vakcentrale. Minister Rosenthal heeft een bezoek gebracht aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Het was voor het eerst dat een Nederlandse bewindsman in Kunduz was. Rosenthal sprak uitgebreid met de militairen en agenten... die als kwartiermakers in de Afghaanse provincie zijn. Vanavond vertrekken vanaf Schiphol negen Nederlandse politiefunctionarissen naar Kunduz. En de Olympische Winterspelen in 2018 worden gehouden in Pyeongchang in Zuid-Korea. Het startje bij de grens met Noord-Korea kreeg bij de IOC-verkiezing... al in de eerste ronde een meerderheid van de stemmen. En daardoor was een tweede ronde overbodig. München en de Franse Alpenstad Annecy werden verslagen. Het waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Willemijn Houberg. In het noordoosten van het land vallen er vanavond nog een aantal buien. Af en toe kan er ook wat onweer bij zitten. Maar deze lossen snel op. Vanavond zijn er dan verder veel opklaringen ook wel wat wolkenvelden en enkele buien is toch niet helemaal uitgesloten. En het koelt af naar zo'n 12 graden. En morgen overdag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. En vooral in het noorden ontstaan er in de middag flinke stapelwolken waar van tijd tot tijd ook wat neerslag uit kan vallen. En ook dan is er wat kans op onweer. Tegen het eind van de middag, begin van de avond, raakt het vanuit de zuidwesten ook weer wat meer bewolkt. En dan kan er ook daar een bui vallen. Het wordt zo'n 21 tot 23 graden. En de dagen daarna, vrijdag, zaterdag, zondag, elke dag kans op wat neerslag. Maar ook elke dag zon en het de temperatuur ligt op zo'n 22 graden. A Verkeersinformatie Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A67 van Eindhoven richting het Belgische Antwerpen. Tussen knooppunt De Hocht en Eersel is de weg afgesloten. Dan de A4 bij Rotterdam in de richting van Hoogvliet... tussen Vlaardingen-Oost en knooppunt Benelux, 3 kilometer. Dat komt weer door fiel op de A15 naar Europoort. Daar staat voor de Botlektunnel 7 kilometer. Bij Amsterdam op de A9 naar Alkmaar... tussen Bad Oevedorp en Velzen, 9 kilometer. Daar heeft daar een lading glas op de weg gelegen. Dat hebben ze allemaal weggeveegd en daarom is de weg weer vrij. Terug naar Brabant, de A58, Tilburg-Breda... tussen Hilvarenbeek en, en Gilzen 2 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechter rijstrook dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Alex de Vries. Maak kennis met je taxichauffeur voordat hij voorrijdt... en studenten moeten uit hun luie stoel komen. Niet zo heel erg gemotiveerd zijn, te weinig ambitie hebben... Erg een beetje met pet naar gooien. Ja, de hoorde van de Verois is de baas van de Universiteit van Utrecht. Dat zo meteen. Goedenavond. Tot 7 uur live vanuit onze PNL-redactie in Amsterdam. Eerst de zorgsector. Die sector moet de komende jaren tientallen miljarden bezuinigen. En dan is het op het minst opmerkelijk te noemen dat voor vertrekkende ziekenhuisbestuurders gul de knip wordt getrokken. Nog steeds. Vorig jaar bedroeg de vertrekpremie voor 12 opgestapte bestuurders in totaal 4 miljoen euro. Het vakblad voor artsen, Medisch Contact, die trekt daarover in haar meest recente uitgave over aan de bel. En ik praat met onderzoeker en auteur Matthijs Smit van Medisch Contact. Goedenavond. Goedenavond, Alex. Ja, um, wie kreeg uh, en waar het meeste geld mee vorig jaar? Uh... Nou, we hebben de afgelopen weken een groot onderzoek gehouden naar de 91 jaarverslagen die gepubliceerd zijn onlangs door de Nederlandse ziekenhuizen. Uh -huh. En de grootste afkoopsom die vorig jaar is uitgekeerd is in Spijkenisse geweest. Daar heeft de vertrekkende bestuursvoorzitter 527.000 euro, en dan rond ik het maar even af, meegekregen na een conflict met de ondernemingsraad en de medische staf... Um, en daarmee is zij de, de eerste in onze top 10 afkoopsommen bij ziekenhuizen. Ja, en dat in tijden van bezuinigingen een fixe premie krijg je mee. Fixe premie, uh, uh, ja. En uh, dat is zeker niet de enige, want uh, we hebben twaalf uh, afkoopsommen uh, geïdentificeerd ja. uh, bij uh, Medisch Contact. Um, die variëren ongeveer van ruim uh, een ton tot ruim een half miljoen. Hè? Dat is dan de, de nummer 1. Uh -huh. En uh, wat daarbij opvalt is uh, dat... Uh, vrijwel alle afkoopsommen ruim boven de norm zit... die gesteld wordt door uh, de, de vakverenigingen voor uh, ziekenhuisbestuur Ja, want over die norm gesproken, Matthijs. We hebben even gebeld natuurlijk met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren. En Jos de Beer, uh, directeur van die vereniging... geeft aan dat sinds anderhalf jaar ziekenhuizen zelf die norm hanteren al. En dat een vertrekpremie maximaal 1 jaar salaris mag zijn... En de vertrekkende ziekenhuisbestuurders die jullie opzommen in medisch contact... zijn dus geen graaiers volgens hem, want zij vallen nog onder de regelingen... uit de periode toen die norm nog niet gold. Wat vind je van die opmerking? Nou ja goed, uh, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid. Um, uh, toezichthouders van ziekenhuizen en bestuurders in ziekenhuizen moeten zelf, uh, mochten zelf tot voor kort bepalen wat uh, de arbeidsovereenkomst was. Mm -hmm. En uh, inderdaad, uh, de, sinds 2009 is de, is de norm van kracht uh, en die heeft zeker een temperend effect gehad op, uh, op beloningen en ook op afkoopsommen. Dat is uh, denk ik een goede zaak. Um, maar uh, het is natuurlijk toch wel heel erg opvallend... dat in de, uh, de top 10, uh, of eigenlijk de, de 12 afkoopvormen die wij hebben ontdekt... Ja. dat vrijwel uh, alle bestuurders uh, uh, ver boven die norm uitkomen. Ja, Matthijs Spits van Medisch Contact. Blijf even aan de lijn, want aangeschoven tegenover mij is nog een derde partij. Suzanne uh, Stolten, voorzitter van het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen. Goedenavond, mevrouw Stolten. Goedenavond. Uh, schrikt u van het onderzoek door uh, Medisch Contact? Ik denk dat iedereen schrikt als je die informatie krijgt en uh, die cijfers hoort... Uh, zonder de context te weten. En het is net al even gezegd, sinds anderhalf jaar is een code uh, ingesteld. Mm -hmm. Maar ga even, uh, als ik even heel kort de context mag schetsen... tot een uh, jaar of zes, even geleden... Uh, mm -hmm. gooide de bomen in de hemel, de economie groeide... er was een overvloedige arbeidsmarkt. En in die tijd was het inderdaad zo dat er gewoon... Uh, ja, hoge bedragen en hoge beloningen betaald werden... En uh, uh, wat zie je dan gebeuren? In de afgelopen jaren is dat gewoon heel erg teruggeschroefd, en er zijn enorm veel governance-regelingen gekomen. Zeg maar, de semi-publieke sector ademde mee met de markt. Uh, daar kwam een tegenreactie op. Dan nog kun je je blijven verbazen over die riante vertrekregelingen, ook nu. In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel om die ontslagvergoedingen die te hoog zijn uh, in de publieke en semi-publieke sector aan banden te leggen. Uh, maximaal 75.000 euro, uh, mag het nog maar zijn. Bent u voorstander van zo'n wet? Of prefereert nou, u zelf uh, regulering? Ik ga even terug naar, naar uh, de code zoals die bestaat. En dat is maximaal een jaar salaris. Mm -hmm. Als ik even kijk naar de, naar de lijst van de bestuurders... die hier aangegeven zijn met de riante vertrekregeling... dan constateer ik dat praktisch alle bestuurders voor 2005 uh, of 2006 zijn aangetreden. Mm -hmm. En toen leefden we nog in een andere tijd. En de wet die eraan komt, bent u daarvoor of zegt u... Uh, de sector kan het echt zelf veel af? Ik ben van mening, als je nu ziet dat uh, de sector geconstateerd heeft... dat er op dit moment nog iets van 10, 13 procent uh, uitzonderingen zijn... Ja. dat de sector heeft laten zien om in een relatief korte tijd... zich heel goed zelf te reguleren. Dus medisch contact overdrijft een beetje. Ik ga even naar uh, Matthijs uh, Smit van Medisch Contact. Uh, je bent er nog, Matthijs? Ja, ja, medisch contact overdrijft niet, want de, de getallen die spreken voor zichzelf. Um, uh, het is natuurlijk zo hè, dat zo het bestaan van zo'n code een goede zaak is... maar uh, daar valt op toch wel een kanttekening bij te maken... Mm -hmm. Um, uh, kijk, uh, die code, daar hoeft niemand zich aan te houden. En er zijn natuurlijk nogal een aantal manieren voor uh, besturen en uh, toezichthouders om uh, via uh, een extra premie of een extra bonusje uh, of een wat duurdere uh, leaseauto uh, toch op een hoger bedrag uit te komen als in de code uh, gehanteerd wordt. He, nogmaals, het is niet verplicht. Om, uh, om die code uh, aan te houden. Maar mevrouw Stolten zegt ook, ook tegen u... Het is misschien beter dat het in de wet verankerd wordt... en dat er gewoon wettelijk uh, wordt bepaald uh, wat de normen zijn. Het vertrouwen is, uh, is goed, controle is beter. Uh, ik, ik laat het even bij u, uh, meneer Smit, even nog een vraag aan mevrouw Stolten... van het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen. Van Stolten, uh, is het toezicht in ziekenhuizen wel goed geregeld? Uh, ik denk dat de toezicht in algemene zin, of het nu ziekenhuizen, semi-overheid uh, overheid of bedrijven betreft... dat er altijd uh, verbetering mogelijk is. Uh -huh. Maar ik denk dat er in de afgelopen uh, twee jaar of drie jaar enorm aangetrokken is met de governance code... Met, uh, uh, met het ook continu verbeteren van de samenstelling... van raden van uh, toezicht en raden van uh, commissarissen. Dat men ook tracht om uh, daar uh, ja, heel zorgvuldig... in die complexiteit uh, van de huidige tijd om te gaan. Het gaat om de nuance, zegt u. Nou, niet en, alleen maar om het nieuws in de krant ja, en, en, en op tv en radio. En vergeet één ding niet. Uh, uh, uh, een, een ziekenhuis is een ongelooflijk complexe omgeving... Uh, daar zijn nu... Uh, bedoelt uh, met heel veel eigenwijze artsen? Nou, niet alleen eigenwijze oh. artsen, maar uh, uh, complex in de zin van besturing. En als je kijkt dat uh, uh, in de huidige tijd... In de ziekenhuizen, uh, maar ook sowieso in, in alle bestuurderskamer, een heleboel ja. dingen spelen. En dan toch men in, inmiddels tot zelfregulering gekomen is. En daar wil ik toch even op inhaken wat uh, meneer net even zei. Ja. Die zelfregulering die werkt. Ik vind okay. het ongelooflijk knap dat je in anderhalf jaar uh, tot een. Dat punt een heeft u gemaakt. Komt, de tijd dringt. Ik heb nog één laatste vraag aan u. Wat doet dit soort onderzoek, onder andere van medisch contact, hè, over die Riante vertrekregelingen. Uh, met het aanzien van uw achterban, commissarissen? Ja. Wat doet het? Ja. Nou, uh, pen en pijn in die zin dat ik uh, uh, om me heen zie dat uh, uh, het overgrote gedeelte... en dan heb ik dan van meer dan 90 of 95 procent ke en keihard werkt. 80 uur per week of meer in de weekenden in een hele hoge verantwoordelijke positie. En daar krijgen ze een vergoeding voor, hè, toch? En daar krijgen ze een vergoeding voor. <laughs> en als er één schijnend geval is die dan de hele beroepsgroep... op die een of andere manier uh, zwart afschildert... Helder. dan uh, verzet ik me daartegen en dat vind ik niet terecht. Ik dank u beiden voor deze discussie. Suzanne Stolten van het Centrum Directeur. En commissaris en Matthijs Smit van Medisch Contact. De tijd dat je tevreden was met een zesje moet nu echt voorbij zijn. Studenten moeten hard aan de bak en dan ook echt hard aan de bak. Dat zo bij WNL hier op Radio 1. De AIX die sloot vanmiddag op 341 punten, dat is bijna een half procentje in de min. Ik praat erover met Fred Hubbers van Hack Value Fans. Goedenavond, Fred. Goedenavond, eigenlijk. Wat maakt de beleggers onzeker vandaag? Ja, uh, veel onzekerheden. Een oud thema wat uh, nu een jaar meer dan een jaar oud is... dat is die Griekse problemen, maar ook uh, gerelateerd aan Portugal. Um, er wordt hard onderhandeld om uh, banken en andere houders van de obligaties... mee te laten leiden in een, uh, in een oplossing. Steun jij die gedachte? Ja, ik denk dat het wel um, um, vrijwel onmogelijk is om uh, tot een oplossing te komen... tenzij uh, iedereen wat water bij de wijn doet ook degenen die, uh, die zo dapper zijn geweest in het verleden om die Griekse obligaties te kopen. Ja, Fred, kun je even ons luisteraars uitleggen? Mij ook, de Duitse bondskanselier Merkel had vandaag forse kritiek... op de internationale kredietbeoordelingsbureaus. Ja. Uh, deze st sterke mening van haar die doet het Europese topoverleg over Griekenland geen goed, lijkt me. Nee, want het is eigenlijk wel weer het, hetzelfde liedje. Mm. Degene waar Europa het meest van afhankelijk is, uh, daar schreeuwen de Europese leiders het hardst tegen... En of dat nou een goede tactiek is uh, om ze op, op een rij te krijgen, dat is de vraag, want die heeft dan de macht. Nou, wat is de laatste stand van zaken? De Europese Centrale Bank heeft gezegd, wij, uh, uh, wij, willen, wij zullen alleen maar uh, Griekse obligaties niet langer accepteren als onderpand... als alle vierde kredietbeoordelaars, waaronder ook een Canadees, wat minder bekend onder het publiek, mm -hmm. zegt het is een wanbetaling, uh, de herstructurering. Daarmee is ze opgeschoven van het oude standpunt... dat überhaupt praten en daadwerkelijk een herstructurering doen... voor hen onacceptabel is. Dat betekent Jean-Claude Trichet van de ECB... die gaat mee met het plan om de Grieken te helpen? Ja, eigenlijk is hij door de knieën gegaan. Zoals veel Europese leiders de afgelopen tijd... eerst heel hoog van de toren blazen... maar later toch door de knieën gaan. En het lijkt er wel op dat er wel een deal zal komen... en er een oplossing gaat komen. Ook de creditbureaus... Niet allemaal, maar sommige wellicht die Canadees, zullen meegaan met Europa. Ja, wie snapt deze discussie nog, Fred? Het is wel, je, het is wel ingewikkeld geworden, hè? het Griekse drama. Ja, het wordt heel ingewikkeld, ook omdat nu weer het pijlen gericht worden door Portugal, het volgende slachtoffer. Ja, ja. die heeft een junk-status gekregen, hè? Dat, betek ja. dat betekent ook niet veel goeds. Nee, dat is eigenlijk voor het voorportaal naar hetzelfde probleem waar Griekenland in zit. Nou, we kunnen onze borst nat maken, Fred, hebben van fans, Dank je wel. Yep. Studenten moeten harder werken en voordat ze naar de universiteit gaan... zich beter verdiepen in de vervolgopleiding. Dat zegt Yvonne Van Rooij, bestuursvoorzitter van de Universiteit van Utrecht... in reactie op de onderwijsplannen van dit kabinet. Van Rooij kent er maar al te goed, die zogenoemde zesjescultuur. Nou, we hebben gelukkig hier bij de Universiteit Utrecht ook wel een achtercultuur. Hele gemotiveerde, enthousiaste studenten. Maar er zijn ook studenten die net eh, het minimale doen. Niet zo heel erg gemotiveerd zijn. Te weinig ambitie hebben. Er een beetje met de pet naar gooien. Maar eh, die vaak later op in de studie ontdekken van... Oh, hoge punten halen, dat telt toch wel mee. En dat is te laat? En dan kan je die eerste jaren in ieder geval niet meer overdoen. En het is onze ambitie ook als Universiteit Utrecht om te zorgen dat wij studenten eigenlijk vanaf dag één dat ze hier komen meenemen in een stevig tempo van studeren. Ze hebben begeleiding van een tutor eh, om zo te zorgen dat we die zesjescultuur uitbannen en de student eh, de talenten die hij of zij heeft ook optimaal benut. Dan richt u dus de blik niet zeker op de studie, maar ook eigenlijk op wat je misschien wel opvoeding zou kunnen noemen als dus inderdaad motivatie geprikkeld moet. Ja, want een punt is ook wel dat scholieren als ze van het VWO afkomen, dat is toch de indruk hier, niet altijd zo heel hard hebben moeten werken. En dan komen ze aan de universiteit en dan moet er stevig uh, gewerkt worden om uh, ja, punten te halen. Zeker om goede cijfers te halen. Om je tentamens te halen. Maar uh, ik ben heel blij dat wij in de agenda van Halbe Zelstra heel veel elementen herkennen, eh, terugzien die wij als universiteiten zelf ook ingebracht hebben. Dat er meer mogelijkheden komen om ook studenten... Eh, zoals dat heet, voor de poort te selecteren. Eh, dat is goed voor de ambitie en de motivatie. Eh, dat we voor hele topopleidingen... ook best wel iets hoger collegegeld mogen vragen. En dat eh, ook matchingsgesprekken in de toekomst verplicht worden. Dus zodat... Niet alleen kijken naar de cijfers. Nee, niet alleen naar de cijfers, maar dat vooral de uitval in het eerste jaar tegengegaan wordt. Want wat we nu zien is dat iedereen die het VWO gehaald heeft zich eigenlijk kan aanmelden bij de universiteit. Uh, met name studenten die zich heel laat na het eindexamen eind augustus pas inschrijven. Uh, die hebben vaak geen goed beeld van de studie. Die wisten het niet precies. Die schrijven zich maar ergens voor in. Hebben nu zoveel ja. informatiedagen georganiseerd? Ja, we organiseren heel veel. Uh, maar die hebben dan een grote kans om uit te vallen. En nu moeten ze zich in de toekomst veel vroeger inschrijven. En zijn ze verplicht om ook deel te nemen aan matchinggesprekken, aan voorlichtingsbijeenkomsten. En dat is uiteindelijk in het belang van de studenten. Ja. Ja. Maar die selectie bij de poort, ja. die u voorschrijft, en meneer Zelstra ook... Uh, die kan er wel voor zorgen dat minder mensen inderdaad, dat is het streven... de universiteit bereiken, maar met als gevolg meer mensen naar het hbo zullen gaan. Wordt dat daarmee niet een, wordt er gezegd, een afvoerputje? Uh, in het uh, Want uh, wat juist in het belang is van het hbo, waar je nu eigenlijk voornamelijk... ...met studenten ziet met een HAVO-achtergrond of een MBO-achtergrond. Het is voor HBO-instellingen ook heel goed als er meer studenten zijn met een VWO-achtergrond. Worden die wel voldoende uitgedaagd? Want uh, veel VWO'ers zijn ook meer geschikt voor een meer toegepaste opleiding... ...dan voor de meer theoretisch gerichte opleidingen aan een universiteit... Uh, maar er is wel iets ontstaan. Als je VWO gedaan hebt, moet je naar de universiteit toe. Dat is niet in het belang van alle studenten. Dus het HBO moet inderdaad meer differentiëren, zoals dat heet. Meer verschil uh, en ook niveaus van opleiding aanbieden. En zorgen dat ze aantrekkelijke opleidingen hebben. Ook voor VWO'ers. Dat is en in het belang van uh, de studenten, maar ook van het VWO. Dat je daarmee ook iets meer de trek in de schoorsteen krijgt. We praten nu over onderwijsvisie, dat wat ook altijd gezegd wordt... al jarenlang eigenlijk, in 2020, dan is het zover... dan moet de helft van Nederland bestaan uit hoger opgeleiden. Ja. Vindt u dat al? Ja, want de arbeidsmarkt vraagt steeds meer hoger opgeleiden. Maar dan is het wel heel belangrijk dat wij binnen die hoger opgeleide veel meer differentiatie aanbrengen. En dat hoger dit opgeleid... neigt namelijk naar diploma-inflatie. Want nee. de een kan gewoon beter leren toch dan de ander. Nee, dat hoeft helemaal geen diploma-inflatie te betekenen. Maar hoger opgeleid, dat is van uh, studenten die een mbo-opleiding gedaan hebben... en dan bijvoorbeeld een korte... HBO-opleiding volgen, dat heet de associate degree. Dat is ook een hoger opgeleid? Dat is ook hoger opgeleid, dat hoort er ook bij. Uh, de hbo opgeleide uh, die je straks ook op verschillende niveaus zult hebben. Aan universiteiten heb je studenten die een regulier programma doen... maar ook studenten die een programma doen. Dus dat begrip hoger opgeleid wordt gewoon iets opgerekt? Nee, het is niet opgerekt. Maar uh, het is uh, goed dat studenten die een mbo-opleiding gedaan hebben en het talent hebben om ook zo'n verkorte hbo-opleiding te doen, dat ze zich daarmee toch kwalificeren voor andere functies op de arbeidsmarkt. Die zijn heel erg hard nodig, net zoals dat geldt voor heel veel hbo-opleidingen. Maar bij al die opleidingen geldt dat er overal veel van de studenten geëist mag worden. Dat geldt voor de briljante studenten bij onze universiteit die doen. Uh, maar dat is even belangrijk voor uh, studenten die een MBO-programma doen en dan uh, een kort HBO-opleiding daarna volgen. Al dus van Varoy van de Universiteit van Utrecht. En ze sprak in de blauwe microfoon van onze WNL-verslaggever Wieger Hemmer. Kijken of je bezoeker aankomt, je taxi al in de buurt is... de bestuurder een beetje servicegericht is... of je een blokje extra om heeft gereden voor eigen gewin. Het kan nu allemaal. Het is sowieso natuurlijk geruststellend... als je je bejaarde moeder in een auto met blauw nummerbord ziet wegrijden... of als je in een vreemde stad bent en niet wil worden, of als je gewoon de agressieve sfeer op sommige taxistandplaatsen zat bent. Ik praat erover met Jaap Koeman van het Amsterdamse bedrijfje Taxi-ID. Uh, meneer Koeman, goedenavond. Goedenavond. Jullie beloven veel. Hoe werkt het? Vandaag de apps gelanceerd. Die kunnen gedownload worden voor iPhone en Android. Applicaties. Applicaties, ja. En uh, daarin kan je zien welke taxis er op dat moment beschikbaar zijn in je omgeving. Mm -hmm. En ook direct bestellen. Dus je moet een smartphone hebben? Ja. Als kun je het wel vergeten. Een iPhone of een Android. Ja, en, en wat kun je dan zien via de app? Wat kun je dan nou precies zien? Um, als je hem opent, zie je jezelf sowieso staan. Op mm -hmm. de plek waar je op dat moment bent. Dat, ja. dat weet jouw telefoon. En uh, daarnaast zie je in je omgeving de beschikbare taxis rondrijden. En niet alleen de taxis, maar ook... Ja, wat bieden ze aan? Dus uh, welke verlenen ze... Als ze duurzaam zijn? Ook. Ook zo mooi op mode worden. Ja, ja, ja, klopt. Nee, de, de, de, het, milieuvriendelijkheid. Zo kun je ook zien zeggen. wat voor rapportcijfer andere taxigebruikers hier ja. hebben gegeven? Zeker, dat is een heel belangrijk onderdeel zelfs daarvan. Uh, de service rating. Elke klant die uh, na een rit... Krijgt hij van ons een berichtje? Wat vond je van deze rit? Uh -huh. Geef daarvoor 1 tot 5 sterren. Okay. En die wordt gekoppeld aan die specifieke chauffeur. Nou, jullie bedenken zoiets natuurlijk niet zomaar. Uh, okay. Laten we eens even kijken uh, wat onze verslaggever Martine Verhoef pijlde voor frustraties onder taxigebruikers in Amsterdam. Ik zou wel zeggen dat het tarieven zijn. Maar uit mijn ervaring is het gewoon zo. Als ze vragen waar je naartoe moet. en de rit is te kort, dan slaan ze je, je liever over. In mijn ervaring is nog steeds slecht. Ik wil niet discrimineren of zo, maar je ziet alleen heel veel buitenlanders op de taxis. En uh, vroeger was dat heel anders. Je wilt al een beetje fijn rijden en je wilt niet opgelicht worden, toch? Eigenlijk zijn ze allemaal wel aardig. Ook gewoon netjes je koffer in de achterbak doen. En nee, ze zijn meestal over het algemeen hier wel aardig. En gewoon netjes. Ik heb liever gewoon de Nederlandse taxicentrale. Die er altijd was. Die kennen de regels, die kennen de weg. En die, die waren, het was altijd goed. Maar sinds het een chaos is geworden met taxis, is het niet zo, zo lekker met taxi gaan meer. Mensen, chauffeur, taxi, chauffeur, slaan mensen dood, heb ik begrepen. En die worden agressief en ongeduldig en uh, wordt gestreden voor plaatsen en al dat soort uh, onzin vind ik dat. Ja, meneer Koeman herkent u zich in deze uh, reacties of niet? Nee, nee. Uh, ik denk dat er gewoon heel veel, verschrikkelijk veel goede chauffeurs zijn. Mm -hmm. uh, alleen het probleem is vaak, je kan ze niet vinden. Uh, je weet niet waar iemand zich bevindt op dat moment, wat hij aanbiedt. En als je een taxicentrale belt, weet je ook niet specifiek welke chauffeur er aan Maar gaat. de taxiwereld in Amsterdam he, toch vaak, is toch vaak in het nieuws en he, meest meestal niet klopt. positief. Jullie hebben natuurlijk niet, eerlijk antwoord wil ik nu, niet voor niks voor die lancering van jullie app in Amsterdam gekozen nee, of niet? Nee, absoluut. Het is verreweg de meest interessante taximarkt van Nederland. Ja. De meeste taxis rijden er ook rond en er is natuurlijk een hoop over geschreven en er is een hoop gebeurd. Maar ik denk daarom ook juist dat je hier goed kan laten zien wat er allemaal mogelijk is nog op dat gebied. Veel dus. Ja, absoluut. Ja, maar de Amsterdamse taxicentrale, TCA, zit ook niet stil. Die hebben een soortgelijke applicatie ontwikkeld. Ja. En bedacht u, beter goed gejat dan slecht bedacht? Of, nee, het is wel degelijk wat anders. Uh, je kan daar, zij dus gebruiken dat inderdaad om makkelijk... Uh, via een smartphone een, een taxi te bestellen. Uh -huh. Priep, een hele goede app ook. Um, alleen wat wij, daar, wat wij net even anders doen... is dat je inderdaad het service, uh, die service rating eraan kan koppelen. En dat alle chauffeurs ook... De TCA, ook uh, andere chauffeurs zich daar gratis voor kunnen inschrijven. Ja, maar wie verdient er nou? Uh, u verdient er wel iets aan, neem ik aan. Ja, klopt. Ja, de, de app is uh, gratis. Ook voor, voor klanten is sowieso alles gratis. Uh, de In de App Store gratis te downloaden? Uh, ja, ook voor chauffeurs. Chauffeurs mm -hmm. moeten zich wel eerst bij ons aanschrijven, uh, inschrijven bij taxi-ID. Ja. Zij krijgen voor elke aangeboden rit via ons taxi-ID-netwerk, of iemand nou die app gebruikt of, of via onze website, betalen zij een euro aan taxiën. die dat kunnen ze voor, vooraf kunnen zijn, hun saldo ophogen en daar wordt het euro van afgeschreven. En zou de dienstverlening door taxis daardoor beter worden denk je? Ja, ik denk het absoluut. Het, het, het heeft zeg maar weer zin voor een chauffeur om uh, zijn best te doen. Want dat resulteert dan vervolgens weer in een, in een goede maar rekening. Maar het is toch jammer dat het zo moet. Bedoel je, als taxichauffeur zou je toch van nature al servicegericht moeten zijn? Ja, nee, ik denk sowieso dat elke ondernemer uh, heeft het in zich om, om zijn best te doen en om een mooie diensten te leveren. Mm. Alleen, ja, het loonde niet echt. En nu wel, want je krijgt een goede rating ervoor terug. Waardoor je voor volgende gebruikers als een goede taxi te boek staat. Competitie. Ja, marktwerking. <laughs> dat is denk ik het uh, toverwoord. Meneer Koeman, dank voor uw komst van studio. Altijd fijn als een ondernemer een oplossing vindt. Daar waar de politiek al tijden met de handen in het haar zit. Volkert van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. Die kennen we allemaal. Hij wordt bedreigd. En als hij in hoogwaarschijnlijk mei 2013 op vrije voeten komt... vindt het driekwart van de Nederlanders dat hij niet beschermd moet worden. Het blijkt uit een peiling van Maurice de Hond... in opdracht van het programma Uitgesproken WNL. Presentator van het programma, Joost Eertman zit tegenover mij. Goedenavond, Joost. Goedenavond, Alex. Ja, wat vind jij? Uh, loopt hij gevaar? Ik denk het zeker. Ik, ik schat dat risico uh, hoog. Uh, wat he, dat hem iets zou kunnen gebeuren als hij niet uh, of wordt beschermd... dan wel naar het buitenland vertrekt. Uh, dat zeggen ook verschillende mensen vanavond in onze uitzending... direct betrokkenen, uh, dat het risico gewoon, gewoon groot is. En daarom is de vraag natuurlijk uh, geopperd... moet hem bescherming worden uh, verleend nadat hij uh, vrijkomt of op verlof? Of niet nou een groot deel van de mensen in Nederland zegt... Absoluut niet. Feitelijk zet je daar het hele beschermingsprogramma mee op, uh, op de kaart. daarover. Ja, ja, daar wil justitie dus ons, ons niets over zeggen. Het lijkt net of het niet bestaat. Het kan natuurlijk in het geheim gebeuren. Maar je vraagt je af dat zulke beruchte gevangenen als Fortuin... maar denk ook aan Sander V. Hè, die Millie Boele mm. heeft vermoord. Moet er een vorm van uh, bescherming komen? Of laat je die mensen gewoon los? Maar nou, dan... we weten allemaal dat die programma's er zijn. Alleen er willen ze niks over zeggen. Nee, nou, wie weet zijn ze er ook niet. Want er wordt echt niks over gezegd. Dus het kan, kan ook betekenen dat het niet eens uh, bestaat. Ik, ik weet zeker in Amerika uh, bestaat dat wel. Maar goed, het fenomeen is dat hij al zo snel weer op, op, op straat komt. En dat zeggen de mensen ook in onze enquête: dat, dat merendeel, namelijk 70%, vindt die straf veel en veel te licht. Ja, en dit onderwerp uh, komt dicht bij jou ook, hè, als oud lpfer Ja, klopt. De, door Volkert is ook mijn toekomst bij de LPF gestuurd. En, en door hem is er eigenlijk zo'n. Zo door die vreselijke daad is er, is er een, gewoon een, stok, een, stok, een stuk democratie eigenlijk van de Nederlanders afgepakt. Dat, dat, dat is wat hij gedaan heeft. Maar Nou, Koest ik geen wraakgevoelens naar hem toe. Moet ik er direct bij zeggen. Ook geen, uh, geen, ik hoop uh, in die zin niet dat hem iets wordt aangedaan. Absoluut niet. Het is het alleen een hele relevante journalistieke... maar ook maatschappelijke vraag. Uh -huh. Hoe gaat Nederland om met deze moordenaar? Het is denk ik de gebeurtenis van de, van de eeuw geweest. Uh, voor veel mensen. Uh, voor Tuin de grootste Nederland alle tijden uitgeroepen. Het is een, een, een, eigenlijk een... Ja, het is niet zomaar een moordenaar. Dus daar zijn alle overheden. Ga jij vanavond aan Marten Fortuyn, de broer van Pim, die ontvang je als studiogast, ja. ook vragen of uh, Volk van der Graaf niet misschien te licht gestraft is? Ja, die vraag zal ik hem stellen. Ik zal hem ook de vraag voorleggen: uh, vind je dat die straf uh, te laag is uh, geweest? Ik ga hem ook de vraag stellen: heeft u zelf nog raakgevoelens richting Volkert? En heeft u ook wel eens iets gehoord misschien? Want dat weet ik ook niet. Misschien dat hij wel eens een briefje van Volkert van de G heeft gekregen, he, Marten Fortuyn, ja. waarin hij misschien toch een vorm van spijt heeft uh, betuigd. Dat heeft hij nooit gedaan, hè? In, in, bij mijn weten niet. Dankjewel, we gaan kijken naar uitgesproken WNL vanavond... tegen de knok van half negen op Nederland 2. Zover Avondspits, straks op deze zender. Zoals gebruikelijk kunststof en daarin te gast Marjoleine de Vos. Aan de hand van gedichten, krantenstukken en romans... schreef ze een bundel bespiegelingen over ons bestaan. Het is zo vandaag als altijd. En morgenavond is WNL natuurlijk gewoon terug op Radio 1... met Avondspits om half zeven exact, zoals je gewend bent. Ik dank je voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne avond. Dag.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 Bonjour! Vous, Hollanders, êtes geek à la pimpas. Alle spéten Bon. Maar Vive la France, jullie betalen met de geld content. Pourquoi? Oberal waar u hier het logo van Maestro ziet, is gratis met de pimpas mogelijk als à la maison. Dus ook de baguette, de fromage en quelque chose dans mon supermarché. C'est très bien, oui? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. NTR Print Cultuur.